De politie heeft twee Hagenaars opgepakt die mensen zouden hebben geronseld voor de djihad in Syrië en Irak. Ook worden ze verdacht van opruiing en haatzaaien. En daarvoor is ook een derde verdachte opgepakt. Burgemeester Van Aertsen geeft rond deze tijd een persconferentie over de zaak. Twee van de verdachten, een man van 32 en een vrouw van 24, zijn vanochtend opgepakt in Duitsland. In Den Haag werd gisteren al een 24-jarige verdachte gearresteerd. In Oekraïne zijn volgens de NAVO meer dan duizend Russische militairen actief. Volgens een bron binnen het Militaire Bondgenootschap steunen de militairen de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Ze zouden ook meevechten tegen het Oekraïnse leger. Het stadje Novo-Azovsk aan de Zwarte Zee is inmiddels ingenomen door de separatisten die naar eigen zeggen steun kregen van Russische troepen. Pleegzorg Nederland kampt nog steeds met een tekort aan pleegouders voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar. Ondanks een toename van ruim 3000 pleegouders het afgelopen jaar blijven pubers vaker dan jonge kinderen op de wachtlijst staan, zegt Pleegzorg Nederland. Hoe groot het tekort is, is volgens de organisatie lastig te zeggen. Als een kind te lang op de wachtlijst staat wordt een andere oplossing gezocht en verdwijnt het kind van de lijst. Bij een jeugdzorginstelling in Zandpoort-Noord is een miljoenenfraude gepleegd. De hoofdverdachte zegt dat hij samen met iemand anders 2 miljoen euro heeft weggesluist. De jeugdzorginstelling heeft een brief gestuurd aan alle ouders waarin de fraude wordt bevestigd. In de IJmuider Courant zegt de man dat hij van het geld onder meer een verbouwing, een auto en een aantal vakanties betaalde.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 In de Randstad staan er vooral files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zalbommel twee kilometer door een kapotte auto. De rechterreis is afgesloten. Langs de file staat op de A9 Alkmaar Diemen tussen Bad Oeverdorp en Oudekerk. Zeven kilometer door een kapotte vrachtwagen. Linkerreis ook is dicht. A15 van Europort naar Rotterdam bij Pernis. Drie kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Hier is ook de rechter reis ook afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede middag, luisteraars. We zijn vandaag begonnen met Manhattan Transfer met Chanson d'Amour. We gaan verder met Vera Grignard met Ring Ring, I've Got To Sing.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 Het, dat het museum bij uitstek het centrum is voor kunst en cultuur in Zandvoort. Kijk op www.zandvoortmuseum.nl voor het optreden van deze maand. Meer informatie: Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1, de prijs per persoon is 2,25. De prijs voor een kind is gratis tot 18 jaar. De aanvang is 3 uur s middags en de afloop is 4 uur s middags.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 De evenementenagenda van deze week de 29e, dus morgen, historic Grand Prix Weekend. Diverse activiteiten op het gasthuisplein. Avondtentoonstelling in Zandvoort Museum. En live muziek bij het Wapen van Zandvoort. De 30e, parade van oude racehouders door het centrum. Aanvang half acht s avonds. Ook de 30e, muziekfestival Raadhuisplein. Aanvang negen uur s avonds. De 31e, hoofdraces oude racewagens, circuit park Zandvoort. Nog een keer de 30e museumpodium lezing het brein trekt zijn eigen plan. Zandvoortsmuseum Museum aanvang 3 uur middags. De 31e Jutterkofferbakmarkt Gaadhoudplein van 10 tot 4 uur. Tot en met 30 augustus zomerexpeditie Agatha Kerk. iedere zaterdag van 2 tot 5 uur. Van 1 tot 5 de zwemvierdaagse zwembad van Centerparks dagelijks vanaf half zeven.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 Het is september, dus elke woensdag van de maand kunnen de kinderen, papa en mama, opa's en oma's... genieten van een poppenkastvoorstelling in het Zandvoort Museum. Van 3 uur tot half vier is er een voorstelling. Wilt u de voorstelling bijwonen? Kaarten zijn te koop aan de balie van het Zandvoort Museum... of reserveer kaarten via poppentheaterrecreade.hotmail.com Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluwestraat 1. En de prijs per persoon is 1 euro. One time, a long time ago On a mountain in Switzerland yo la la la There lived a fair young man Hier is Bart van der Meer. U kent hem wel, Bart van der Meer van Metsbox, Inmiddels al nummer 42. Wie is hij en hoe is het zo gekomen? Goedemiddag Bart en Goedemiddag. welkom in mijn deel van Muziek Boulevard Live. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je even wilde blijven om een paar vragen van mij te beantwoorden... zodat onze luisteraars een beetje weten hoe je... Hoe, en zodat ze je beter leren kennen. Bart, wanneer ben je met je radioleven begonnen en waar? <laughs> <laughs> ja, dat was in 1962. <laughs> Toen waren wij uh, 14 en 16 jaar oud. Ja. En in, in de Plataanstraat in Haarlem, daar woonden wij. Ja. Ik op 79 en jij op 66. En op 66 bij moeder Anna mochten wij de hele boel verbouwen. En we hadden een uh, tape recorder en we hadden een pick-up microfoon. En daar hebben we echt, uh, ik zat achter een kast en jij zat in een andere hoek van de kamer. En daar hebben wij onze eerste samen samengemaakt. Dat was het begin van uh, de radioconline. Van je radioleven. Ja, ja. En eigenlijk, bij mij begon het ook al een beetje te kriebelen... maar ik ben eigenlijk pas later begonnen. Ja. Ja, ja, ja. En is dit de eerste keer dat je bij ZFM presenteert? Nee, dit is al de tweede keer. Ik heb een periode gepresenteerd toen we nog in de watertoren bivakkeerden. En uh, ik heb ook de periode tussen deze vestiging en de watertoren... Niet meegemaakt. Niet meegemaakt, dus ik, ik, ik heb twee seizoenen in de watertour gepresenteerd. En bij en in, zijn was de laatste keer dat je gepresenteerd of ben je nog ergens anders ook geweest? Tussendoor heb ik uh, daarvoor... en tussendoor heb ik nog bij Branding Radio in Heemstede gezeten. Ja, ja, samen waren we daar. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Uh, Bart, ik heb nog een, een vraagje. Ik weet niet of jij daarop wil antwoorden, maar... Uh, Bart van der Meer is een pseudoniem. Ja. Mogen we ook weten wat, waar die naam precies voor staat? Ja, de meisjesnaam van mijn vrouw... Is Bartje van der Meer. Nou, dat is uh, hartstikke dus mooi. nou, dan wordt dat hem. Ja, ja. En, ik denk dat ik eventjes een uh, plaatje ga draaien die, uh, die aansluit op wat jij verteld hebt. Oké. Okay. Geloven die wakker worden? Wetenschappers in de waan. De Ik kan me eigen nog vaag herinneren. Ik weet dat je er eigenlijk niet over wilt praten. Nee. Maar je hebt ooit nog een keertje meegedaan aan een quiz op de televisie. Hij doet het gewoon toch, hè? Ik doe het toch. Bij, bij Jos Brink. 65.000 euro. euro. Vra, gulden nee, vraag, nee, was het nee, nee. toen. 64.000 64.000 nee, Niet overdrijven. En hoe ver ben je gekomen? <lacht> <lacht> ja, ik weet dat je er eigenlijk niet over wilt praten, maar... <lacht> Ik, de, de vierde vraag heb ik nog gehaald. Nou, dus wat had je? 64.000 euro? Nee, en niks? Ik kreeg één gulden. Nou. En die moest ik meteen weer terug voor oh, de moeite. Ah. Ja, dan heb ik nog Je houdt van muziek uit de vorige eeuw. Ja. Wat is jouw favoriete groep? Dat zijn niet de Rolling Stones. Nee, nee, nee, nee, nee, De Beatles. De The Beatles. Beatles. Ja, en waarom de Beatles? Uh, ja, dat is eigenlijk geen vraag, vind ik. Oh. Sorry. Dat, dat, dat zou iedereen. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat niet iedereen van dezelfde groep kan houden. Maar bij mij is het uh, werkelijk is het niet in vragen. Ja, ja, ja, de Beatles ja. zijn het gewoon. Ja, ja, nou, ja, ze hebben natuurlijk een, heel, een hele hoop een grote voorzet gegeven... van de hedendaagse muziek, ja. wat goede muziek is. Tuurlijk, en, en er is ook geen band die er ooit over heeft. Nee, nee, dat geloof ik ook niet. En Welk nummer van deze groep vind je het beste en waarom? Uh, als je het over de echte Beatles hebt uit de ja. beginntijd... Ja. zoals ze bedoeld waren... En zichzelf ook zo zagen, eigenlijk. Ja. Dan wordt het Long Tall Sally. Ah, Oké. Okay. Dat was lekker heftig. Heerlijk, hè? Ja. En ah. heb ik nog een paar kleine vraagjes voor je? Ja. Hoe lang presenteer je al jouw programma, Matchbox? Nou, met tussenpozen ben ik bezig vanaf uh, 1990. 1990. Oh, nou, ja. dat is een behoorlijk tijdje al. En in, uh, in de Heemstedse periode heeft het eventjes De Bron geheten. Ja, klopt. Maar we zijn weer gewoon teruggegaan naar de heerlijke titel: Matchbox. Uitstekend. Dat karakteriseert ook meteen waar het over gaat: precies. Matchbox. Precies. precies. Heb ik nog een vraag. Hoe is de tip van Willem ontstaan? Onder uh, het genot van een borreltje? Of? Nou, sowieso altijd onder het genot van een borreltje. <laughs> Natuurlijk. Hè? Want uh, alcoholische versnaperingen... die horen bij ons gewoon. Ja. Uh, maar uh, ja, Willem... die uh, zou best elke nou, zou best een keer hier willen zitten. Maar niet elke keer. Ja. Maar dan, toen hebben we het zo opgelost... van dan geeft hij gewoon elke week een tip. En die draaien we dan met een beetje uitleg erbij. En soms is er geen uitleg... Nodig. Nee, deze keer wel, want ja. het was niet te verstaan eigenlijk. <laughs> en daar ging het eigenlijk om. He. Ja, ik begrijp het. Bart, dit was het. Ik wil je heel erg bedanken namens onze luisteraars. Graag gedaan. En graad, graag zo de show tot volgende week donderdag bij Matchbox. In ieder geval. Maar zondag van 3 tot 5, 31 augustus, ben je weer op de radio. Van de, ja, de zeezenders die helaas verdwenen zijn. Afscheid van de zeezenders. Ja, ja, ja. Nou, jij had de Beatles uh, Long Tall Sally. Ik zelf heb van de Beatles een ander nummer die ik eigenlijk de mooiste vind. En die wil ik als afscheid draaien voor ons uh, gesprekje. Dankjewel. Oh, okay. Dank je wel. Dank je. Doei.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 ik heb het je Oh, en nee, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le dufet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan.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 But it's true What loneliness can do Since I've been away Dit was Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. Maar volgens Bart is het een later opname. Was het niet echt van 1961? We gaan door met Dotan met Home. Hij kreeg namelijk een uh, gouden plaat uitgereikt bij Humberto Tan in de Late Night Show. En daar was hij zeer over verrukt.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 So oh. Aan de ruiten het eerste uur met Oefano Dubassa... met een instrumentaal nummer daarvan.